Goedemorgen allemaal, Shabbat Shalom, deze mooie Sabbatdag Vandaag wil ik het nu gaan hebben over een stukje profetie dat staat geschreven in het boek Openbaring. En het boek Openbaring, mocht u van mij gerust weten, vind ik een lastig boek. Ik zit met de vraag, hoe moet je dat boek eigenlijk lezen? Moeten we het letterlijk nemen? Moeten we het figuurlijk nemen? Is het een boek van hoop en troost of is het een boek van waarschuwing? Ik denk dat over de boek openbaring wel meer verschillende uitleggingen bestaan... ...die tegen elkaar ingaan dan menig ander boek in de Bijbel... ...of misschien überhaupt wel alle boeken ooit geschreven. He, want de een neemt het dus letterlijk, de ander neemt het figuurlijk. De een ziet het als een strenge boodschap, een strenge waarschuwing. En zoals altijd zal de waarheid waarschijnlijk al toch weer ergens in het midden liggen. Nou, ik ga niet pretenderen dat ik... Het boek van openbaring. Begrijp, helemaal, helemaal begrijp. Maar er zijn wel degelijk zaken in het boek... Wat, ik, wat mij kan helpen, wat ons kan helpen... om ons leven als christen te verrijken en te verbeteren. En een beter begrip te krijgen over onze Abba, Yahweh. En dat is wat ik vandaag wil gaan bereiken. Ik wil vandaag een groter begrip gaan krijgen van onze, van onze God en Vader. En een gevoel te krijgen bij openbaring. En dan ga ik een stukje lezen uit openbaring 11. Dat is een beetje het thema voor... Vandaag, Even kijken of het werkt. Het werkt. We gaan gewoon lezen. Openbaring 11, het onderwerp van vandaag. Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok met de opdracht... ...neem de maten op van de tempel en van het altaar en tel degene die daar aan bidden. De voor of buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertrappen... Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profiteren. Gedurende 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Dus vier. Zij, de, zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de Wereld staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt de vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen, moeten sterven. Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang zij profiteren. Ook hebben zij de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgerecht, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt, de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden... En dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook een Heer gekruisigd is. Gedurende drieënhalve dag komen mensen uit alle landen en volken van elke stam en taal om hun lijken te zien en zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten en opgetogen, sturen ze elkaar geschenken, want. Die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. De focus van vanmorgen wil ik leggen op deze twee getuigen. En uh, eventjes uh, van de notities af van mijn aantekeningen. Ik kan alvast even tussen regels door vertellen dat. Wim en Anke waren niet de twee getuigen. Ook al waren jullie in Frankrijk aangetuigen, jullie waren niet de twee getuigen van, uh, van openbaring. Oh, okay. <laughs> maar jullie hebben wel degelijk een getuigenis afgegeven. Maar we gaan het over twee andere getuigen hebben. Op dit moment zijn er mensen op deze aarde die beweren dat ze één van de twee getuigen zijn. Het is ongelooflijk. En erger nog, op dit moment zijn er mensen die andere mensen geloven. Die zeggen dat ze één van de twee getuigen zijn. Heel bizar. Als je gaat googlen op het uh, keyword two witnesses of twee getuigen. Ja, dan moet je, echt even je je veiligheidsriem vastmaken. Want dan kom je de gekste dingen tegen. Onvoorstelbaar. Kijk, uh, ik, eh, openbaring is een ingewikkeld boek. Maar ik kan vrij eenvoudig met een beetje gezond boerenverstand vertellen dat deze mensen dwalen. Misschien <coughs> niet netjes om te zeggen, maar... Goed, om een beetje gevoel te krijgen bij dit hoofdstuk 11, over dit boek openbaring... is het handig en goed om te weten wat de structuur van openbaring is, waar het mee begint en wat het doel van het boek is. Dus daar moeten we eerst eens eventjes een gevoel voor krijgen. Dat boek openbaring is geschreven na men denkt aan het einde van het leven van Johannes. Dus dat zal in de, ja, rond de jaren 90 van de eerste eeuw geweest zijn. Aan het einde van de eerste eeuw, in ieder geval. Alhoewel er ook mensen zijn die beweren dat het vlak voor de voorzitting van de Tempel geschreven is. 68 uh, na Christus. Maar goed, uh, we weten het denk ik niet zeker. Goed, het boek Openbaring begint eigenlijk met het omschrijven van het doel van het boek. En het geeft gelijk ook een korte samenvatting. We gaan maar eens lezen wat er staat. Dit is Openbaring 1 dus. De openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving, om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Dat is dus het doel van deze openbaring, het doel van dit boek, om te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Yeshua heeft gestuigd, dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is hij wie het voorleest en gelukkig zijn zij die de profetie horen en zich houden wat hier gezegd wordt. Want, en daar komt het, de tijd is nabij. Dat is eigenlijk een samenvatting van het boek Openbaring. Dus we lezen hier dat de openbaring die hier geschreven staat, niet de openbaring van Johannes is. Het is niet de openbaring van de Messias, maar het is de openbaring van God de Vader. En we lezen dan dat het doel van het boek is om aan te geven wat er binnenkort moet gaan gebeuren. Maar ja, dan is de vraag, wat is binnenkort? Kijk, wat ik net zei, je kan het boek letterlijk lezen, je kan het figuurlijk lezen. Er zijn verschillende uitgangsposities om het boek te lezen. Maar volgens mij, het woord binnenkort kent geen figuurlijke betekenis. Ik zou er geen kunnen bedenken. Binnenkort lijkt me is binnenkort. Maar het geeft desalniettemin geen harde tijdsindicatie. Bijvoorbeeld, als ik ochtends naar mijn werk toe ga dan moet ik naar Haast om naar de bus te gaan en dan ren ik en dan vragen de mensen wanneer komt de bus dan geven ze me als antwoord, oh die komt binnenkort nou goed, als hij dat zegt, dan verwacht ik dat binnen een minuutje of drie of vijf, dan zal de bus wel komen, binnenkort maar goed als ik vraag aan een verloofd stel hey, wanneer gaan jullie nou eigenlijk trouwen dan zullen ze ook zeggen, ja binnenkort gaan we trouwen maar dan verwacht ik niet dat ze daar ter plekke binnen drie of vijf minuten elkaar het ja wordt gaan geven. Dan zeg ik van ons één of drie maanden misschien wel een logische tijdstip. Dus afhankelijk van de context of de situatie waar iemand zich bevindt, heeft dat woord binnenkort al een heleboel betekenissen. Dus. Binnenkort. Dus als God de Vader heeft het over binnenkort. Hè, want hij is degene die deze openbaring geeft. Bij ons is binnenkort meestal niet langer dan een mensenleven. Als wij, als wij het hebben over binnenkort, dan hebben we het nooit over een periode van langer dan honderd jaar, denk ik. Dat heb ik nooit, in ieder geval in die context nog nooit gebruikt. Maar het is Yahweh die openbaart en zijn time management is nogal anders dan dat van ons. En dat weten we bijvoorbeeld uit dit schriftgedeelte. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, broeders en zusters. Voor de Heer, dat is Yahweh, is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. En Peter is... ...baseert deze woorden zeer waarschijnlijk op een psalm die geschreven is door Mozes. Psalm 90. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is. Niet meer dan een waken in de nacht. Dus het mogen duidelijk zijn dat God tijd anders ziet dan wij. Net zoals wij het woordje binnenkort anders zien... ...afhankelijk van de context waar we ons in bevinden. Maar goed, nou zijn we eigenlijk nog steeds geen stap verder binnenkort... Dan Kijk, wat staat aan het einde van de openbaring. Daar zegt Yeshua: Ik kom spoedig. En het loon heb ik bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Hij zegt dat hij spoedig komt. En we weten dat Yeshua nog steeds niet teruggekomen is. En het is inmiddels 1900 jaar sinds deze openbaring, sinds Yeshua op deze aarde leefde. Dus spoedig of binnenkort kan bij Yahweh blijkbaar ook een periode van ongeveer 2000 jaar zijn. Dus als we dat in ons achterhoofd houden, en we lezen nog een keer openbaring 1, dan staat er openbaring van Jezus Christus die hij van God ontving om aan de dienaar van God te laten zien wat er binnenkort moet gaan gebeuren. En deze binnenkort heeft dus blijkbaar betrekking op een periode van mogelijk tot 2000 jaar, misschien langer. Dat vind ik zelf niet waarschijnlijk, overigens. Maar... God kijkt dan wel op een andere manier naar tijd dan wij dat doen. Hij gaat desalniettemin wel heel nauwkeurig te werk met tijd. Heel planmatig en heel nauwkeurig. Denkt u eens aan het moment waarop Yeshua geslacht werd. Op de 14e van de maand, de eerste maand, tussen de twee avonden, om drie uur s middags precies, precies hetzelfde moment waarop de lammetjes in Israël geslacht werden. Een Echte nauwkeurigheid zien we daar bij God op het moment, als het op tijd aangaat. Een timing, timing. En ook de Israëlieten, de uittocht uit Egypte. Dat gebeurde 430 jaar na de intocht van Jacob en zijn huishouden in Egypte. En zoals het zo mooi staat geschreven in Exodus 12: geen dag eerder, geen dag later. Juist op de dag af. 430 jaar. Nauwkeurig staat in Exodus 12. Dus, en zo zijn er wel meer voorbeelden die we kunnen aandragen van timing. Waar Gods timing perfect uitgekomen is. Dus timing en nauwkeurigheid bij God. Snap een hoog vaandel. Als we dan eens gaan nadenken dat God de aarde schiep in zes dagen. En over deze zes dagen zegt Alba tegen ons... dat wij de vrije beschikking hebben om te doen wat we willen. Feitelijk zijn wij de Heer over deze zes dagen van de week. Maar van de Sabbat zegt God... Je hebt daar niet vrij te beschikken. Je kan niet je eigen zaken behartigen. Vandaag is mijn dag. Je moet mij gehoorzamen. Mijn dag. Dus zes dagen voor de mens. Eentje voor Abba. Dat lijkt in ieder geval de verdeling. En daarmee komen we precies op de zeven dagen van de schepping. Waarbij de Sabbat als laatste geschapen werd. En over deze Sabbat en de overige feestdagen zegt Paulus het volgende. Hij zegt. De Sabbat... ...en de feesten en de rituelen... ...is alles slechts een schaduw... ...van wat komt. De werkelijkheid... ...is Messias. Dus de Sabbat is een schaduw... ...van iets wat nog gaat komen. Nou zou het daarom niet kunnen... ...dat als uitgaande van het principe... ...van een dag voor een jaar... ...zoals dat bij Abba geldt... ...dat deze dagen, dat deze zes dagen... ...een periode van 6000 jaar... ...zou kunnen zijn wat afloopt met de terugkomst van de Messias. We lezen immers dat bij zijn terugkomst de Messias zal regeren voor een periode van precies duizend jaar. En dat zou dan de eerste periode zijn in de geschiedenis dat God op aarde regeert. Zij het wel via zijn zoon. God niet direct, maar via zijn zoon regeert hij voor het eerst sinds die zesduizend jaar over deze aarde. De mens heeft de eerste zesduizend jaar zichzelf mogen regeren. En wij hebben daarvan de vruchten gezien. Goed en kwaad. De mens heeft prachtige dingen gerealiseerd. Maar als je de balans gaat opmaken. Dan. Hè, zoals we bij de bank zeggen. Dan heb je eigenlijk meer schulden dan bezit. en heb je een negatief eigen vermogen. Dus als je de balans op gaat maken van de mens. heb je eigenlijk een meer slechte dingen. Dan goede dingen denk, gedaan over de, over de periode van 6000 jaar. Maar dat 7000ste jaar. Die periode die nog gaat komen. Dat is de periode dat Messias gaat regeren. En dan. Is een, dat is de betekenis van deze Sabbat. Dat is waarom Paulus zegt, het is ook een schaduw van iets wat nog gaat komen. Dus de Sabbat als een teken, als een vooruitbeeld naar het millennium, het zevenduizendste jaar. Dat is in ieder geval wat Paulus hier lijkt te schetsen. En dat lijkt overeen te komen met de woorden in de rest van het boek. Nou, als we dat nou eens terugkoppelen aan de woorden die we net hebben gelezen over Messias. Wanneer hij zegt dat hij spoedig terugkomt. Blijkbaar kan spoedig een periode van 2000 jaar betekenen. En vanuitgaande dat Yeshua 4000 jaar voor zijn geboorte, dat toen de aarde geschap, geschapen is, dan zouden, we, uh, dan zouden we nu ongeveer op een periode van 6000 jaar zitten. De Joodse kalender uh, wijkt daarvan af. Die meent dat we in het jaar 5700 nog iets leven. Maar als je toch de geslachtsregisters gaat na pluizen En dat hebben heel veel mensen voor me gedaan, dus ik heb het zelf niet gedaan. Dan zijn er zijn een heleboel uh, berekeningen die uit aangeven dat we dichter in het jaar 5.900 nog iets zitten sinds de schepping. Gebaseerd op de geslachtsregisters die opgeschreven staan in het boek. Maar goed, uh, hoe dan ook. 5.700, 5.900. We komen in de buurt van die 6.000 jaar. Waarbij ik geloof dat aan het einde van de regering van de mensen op deze aarde een feit is. Oké, okay, openbaring 11, terug. Abba geeft... Twee getuigen, de opdracht om 1260 dagen lang te profiteren. Dan zeggen we een dag is duizend jaar, maar ik denk dat het hier niet opgaat. Omdat over deze periode ook gesproken wordt, wat we net gelezen hebben in de openbaring 11. Als een periode van 42 maanden. En 42 maanden is ook 3,5 jaar. En 1260 dagen is ook 3,5 jaar. En als je dus zo'n bevestiging hebt, dan lijkt het mij dat het over, een, over echte mensendagen gaat. Dus 1260 dagen, 3,5 jaar. 3,5 jaar mogen deze twee getuigen, moeten deze twee getuigen, regeren over deze aarde. Maar daarna zullen ze gedood worden door het, door het beest. Dat staat in openbaring 11, vers dus 11. Maar toen de 3,5 dag voorbij waren. Dus aan het einde van de 3,5 jaar van de getuigen op deze aarde. voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen toen werd doodsbang. Logisch. Er klonk een luide stem uit de hemel die zei tegen hen... Kom boven." Toen stegen ze op in de wolk naar de hemel voor het oog van hun vijanden. Op dat moment kwam er een zware aardbeving die een tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden door de aardbeving gedood. De rest werd door vrees bevangen en begon God van de hemel eer te bewijzen. Het tweede wees voorbij, maar de derde volgt binnenkort. Toen blies de zevende engel op zijn bezijn. In de hemel klonken luide stemmen die zeiden... Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En die van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. Dus dat is natuurlijk het moment waar we zo naar uitkijken met z'n allen. Het moment dat al bij Jawe heerschappij gaat voeren over deze aarde. En dat is iets wat we elke week met de Sabbatdag kunnen herdenken. De Sabbat als een schaduw van de heerschappij van Messias over deze aarde. He, op deze dag leggen we onze belangen. Let, laten we achter ons. Omdat God heerst over deze dag. Hij zal straks ook heersen Via zijn zoon. Via de Messias. Dus vlak voor de avond van Gods heerschappij op deze aarde. Zullen er drieënhalf jaar. Gedurende drieënhalf jaar. Twee getuigen profiteren. Nu is natuurlijk de hamvraag. Wie zijn deze twee getuigen? En. Wat is een boodschap? Dat is de vraag. Dat zijn de hamvragen waar ik vandaag probeer een gevoel voor te krijgen. En dat is nog niet zo eenvoudig. Daar ben ik achter gekomen om dat duidelijk over te laten komen. Maar goed, we gaan het toch proberen. En daartoe heb ik de hulp nodig van Marcus 9. En dan gaan we het volgende lezen. Dat is natuurlijk de bekende transfiguratie op de berg. Daar staat zes dagen... Later nam Yeshua Petrus, Jacobus en Johannes mee, met zich mee naar een hoge berg waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes. En ze spraken met Yeshua. Petrus nam het woord en zei... Tegen Yeshua, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij drie tenten opslaan. één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist namelijk niet goed wat hij moest zeggen. Dat vind ik altijd wel grappig. Ja, wat zou je dan zeggen? Toen viel de schaduw van de wolk over hen en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Yeshua die nog bij hen stond. Toen ze de weg afdalen, zei hij tegen hen dat ze niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden te harde, harten, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Ja, want de Messias kon toch de dood niet zien, geloofden ze. Ze vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dan eerst dat Elia moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad eerst en hij stelt alles, maar over de mensenzoon staat er geschreven dat hij veel moet leiden en met verachting zal worden behandeld. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen. En ze hebben met hem gedaan wat ze maar wilden, zoals het over hem geschreven staat. Goed, we lezen hier dus over de zogenaamde transfiguratie op deze berg... waar Mozes en Elia verschijnen aan Yeshua. En op zich lijken de discipelen nog niet zo heel erg verbaasd... over deze verschijning van deze twee grote profeten. Ze zijn meer verbaasd, zo blijkt uit het verslag... Dat Elia al gekomen is, want ze verwachten hem pas veel later. En die verwachting die zij hadden, die is gebaseerd op de woorden uit Malachi, de bekende woorden. Daar staat, Malachi 3, vers 22, houd je aan de onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de hoor heb, regels en wet heb gegeven, die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van Yahweh aanbreekt, die groot is en ontzagwerkend, stuur ik jullie de vreugd Elia. En hij zal ervoor zorgen dat de ouders zich verzoenen met hun kinderen. En de kinderen zich verzoenen met hun ouders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. De discipelen wisten niet dat het Johannes de doper was. Die was gekomen in de geest van Elia. Amen. En er zijn heel veel overeenkomsten tussen Elia en Johannes. Hun kleding was hetzelfde. Volgens mij aten ze allebei ook sprinkhanen. Hun boodschap was hetzelfde. En misschien wel het allerbelangrijkste overeenkomst tussen Johannes... En Elia is een voorbereidende karakter van hun prediking. Elia heeft namelijk de weg gebaand voor Elisa. En Johannes heeft de weg voorbereid voor Messias. Mozes evengoed had een voorbereidende functie. Hij heeft de weg voorbereid voor Joshua. En alle drie Messias. Elisa was een type van de Messias. Joshua was een type van de Messias. Onder hem met het volk het blootland land in gehaald. En natuurlijk Johannes de Doper als voorloper op de Messias. Als voorbereider op de echte Messias. Dus dat is wel een uh, belangrijke eigenschap die Elia heeft. En Mozes. Het voorbereidende karakter van hun prediking. Wat er precies besproken is op deze berg, staat nergens geschreven, weten we niet. Maar we kunnen het wel beredeneren wat er gezegd zou kunnen zijn. Ze hadden het niet over koetjes en kalfjes. Ze hadden het over het koninkrijk van zijn vader, van de vader van Messias. En waarom weet ik dat? Nou dat weet ik omdat dat het enige is waar Messias het ooit over had. Als je al zijn gelijkenissen leest, hadden alleen maar betrekking op het koninkrijk van zijn vader. En dat deed hij al vanaf kind af aan. Eigenlijk toen zijn ouders bij hem, hem, bij hem zagen, waren ze ontzet en Zei zijn moeder tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in ons hart naar je gezocht. Maar hij zei tegen hen, waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? De eerste beste de kans die Yeshua kreeg om over zijn vader en over het werk van zijn vader te praten, greep hij al aan. En het lijkt me daarom ook logisch dat ook tijdens dit gesprek tussen Yeshua en Mozes en Elia dat men het over het koninkrijk van God had. Dat wordt ook gesuggereerd door de kleren van Yeshua... die ineens wit glansden. Nou ja, het was een verheerlijking. Dus het was ook een voorproefje van het komende koninkrijk. En opmerkelijk dat Elia en Mozes daar aanwezig waren. Dus gezien het voorbereidende werk van Mozes voor Yeshua... en Elia voor Elisa... en Johannes de Doper van Messias zelf en de verheerlijking op de berg... waarbij Mozes en Elia getuigen waren... is het voor mij niet onwaarschijnlijk om aan te nemen... dat vlak voor de terugkomst van Messias... de twee getuigen een voorbereidend werk zullen afleveren... net zoals Mozes en Elia dat deden. Ik geloof niet dat de twee getuigen Mozes en Elia zelf zouden zijn... maar dat het mensen zijn die in de geest en in de kracht van Mozes en Elia gaan komen. Net zoals Johannes Doper in de geest en in de kracht van... Elia is gekomen. Zo vermoed ik dat deze twee getuigen ook in de geest en de kracht van Mozes en Elia zullen komen. Ik denk niet dat ze fysiek opgewekt zullen worden. Dat lijkt me niet logisch. Want dan zullen ze in 3,5 jaar zullen ze weer sterven. Worden ze weer opgewekt na drie, en half, na drie dagen. Ik sluit het niet uit, maar het lijkt me niet logisch. Maar dat ze optreden in de geest en in de gedachten en in de kracht van Mozes en Elia. Daar heeft het de schijn van weg. Want we gaan nu verder naar openbaring 11. daar staan we, daar staat... Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profiteren. We hebben het net al gelezen, we lezen het nog een keer. Gedurende 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de twee olijfbomen en de lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt een vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen, moeten sterven. Ze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang ze profiteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen. De twee getuigen hebben gedurende deze 3,5 jaar het mandaat om de hemel te sluiten en om water in bloed te veranderen. Nou, aan wie doet u dat denken? Mozes en Elia, denk ik. ik we gaan lezen. Exodus 17. Ja, wij zei tegen Mozes, de farao blijft hardnekkig weigeren het volk te laten gaan. Ga morgenochtend naar hem toe, wanneer hij naar de rivier gaat. Wacht daar op hem, aan de oever van de Nijl, met, je hand in, de staf, met in je hand de staf, die in de slang veranderde. Je moet het volgende tegen de farao zeggen. Jawé, de God van de Hebreeën, heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen, laat mijn volk gaan om in de woestijn te vereren. Tot nu toe hebt u niet willen luisteren. Daarom, zo zegt Jawe, zal hij u laten zien wie hij is. Ik zal met deze staf op het water van de Nijl slaan en dan zal het in bloed veranderen. De vissen gaan dood en de rivier zal gaan stinken tot de Egyptenaren het, het nog wel zullen laten om van dat water te drinken. Toen zei Yahweh tegen Mozes, zeg tegen Aaron dat hij zijn staf geheven houdt boven het water van Egypte, boven de rivieren, kanalen en moerassen, boven elke plaats waar water is. Overal in Egypte zal het water dan in bloed veranderen, tot in de houten en stenen waterbakken toe. Mozes en de Aaron deden wat Yahweh hen opdroeg. Voor de ogen van de Farao en zijn hovelingen hield Aaron zijn staf geheven boven de nel en sloeg ermee op het water. En toen veranderde het nelwater in bloed. Dus hier lezen we het verslag van Mozes waarin hij van Yahweh het mandaat heeft gekregen om het water in bloed te veranderen. En dat is precies hetzelfde mandaat dat de twee getuigen straks zullen ontvangen tijdens hun drieënhalfjarige getuigen en profitering. Maar wat me opvalt is vers 17. Daarom, zo zegt Yahweh, zal hij u laten zien wie hij is. Dat is een getuigenis. Yahweh getuigt hier bij monden van Mozes aan farao dat Yahweh God is. Farao kende Yahweh niet. Hij had nog nooit van deze God gehoord. Farao dacht dat hij zelf God was. En hij vroeg daarom ook aan Mozes, wie is die Yahweh? Wel niet dat ik naar hem zou luisteren. En op zich is dat natuurlijk een hele begrijpelijke reactie hoe zou u het vinden als er ineens een schaapherder naar je toe komt... en die zegt... luister naar een onbekende God... en lever je kapitaal in... want dat is feitelijk wat er gevraagd werd aan varen om al zijn slaven, als een Israëlische slaven in te leveren... en te laten gaan. Logisch dat Jaben gezegd heeft... Mozes, daar is de deur, wil je snel maken dat je wegkomt... ik ben God hier in Egypte... wie is die Yahweh wel niet dat ik naar hem zou luisteren... en dat ik mijn kapitaal op jouw woorden ga inleveren. Doe ik dus niet... Logisch niet, of of Farao kende Yahweh ook niet, hij herkent hem ook niet als God, hij herkent het mandaat van Mozes daarmee ook niet. Dus het vervolg kennen we, Farao wordt gestraft, het volk wordt gestraft met tien plagen, waaronder dus ook dat veranderen van water in bloed. Op mandaat van Yahweh mocht Mozes deze dingen doen. Net zoals straks de twee getuigen mandaat krijgen om plagen over deze wereld uit te roepen. Dus Mozes heeft hier het getuigenis gegeven aan Yahweh middels zijn prediking, middels de daden en de krachten en de tekenen die hij deed, dat Yahweh God is en dat niet Farao God is. Dat was dus het getuigenis van Mozes en dat werd gevolgd door tekenen en wonderen. Dat is het getuigenis van Mozes. Elia. Ook de werken van Elia lijken op dat van de twee getuigen. Want van de twee getuigen lezen we dat ze de macht hebben om de hemel te sluiten... zodat er geen regen valt, zolang zij profiteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze, op aarde, kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze dat maar willen. En we lezen helaas niet zo heel vaak over de profeet Elia... terwijl hij na Elisa de grootste profeet was sinds Mozes tot de komst van Messias natuurlijk. Elisa ontving een dubbele portie van de geest... En daarmee was Elisa een grotere profeet in Israël. Ik heb uh, gevonden op internet, ik heb ze niet nageteld: dat Elisa een dubbele portie had van de geest die Elia had. En dat Elisa over hem 28 wondertekenen had opgeschreven. En over Elia 14. Dus dat zou, uh, ik heb er die nagezocht, maar ik vond het wel uh, grappig om dat even te delen. Dus Elia, hij, waarvan we niet zoveel horen, helaas. was de profeet in het noordelijke deel van het huis van Israël. Ook wel Efraïm genoemd. En hij trad op en zijn werken ten tijde van koning Agap. En Agap was een bar slechte koning. Die wordt toch uitgeknipt, hè Wim? Toch? Uh, Elia was de tijde van koning Agap. En een slechte koning gehad in geschiedenis Oké Ja Oké Oké wij waren gebleven bij uh, koning Ahab, Waarvan ik zei dat hij toch wel een van de slechtste koningen van Israël was. Uh, niet alleen zijn daden, maar ook natuurlijk zijn vrouw, de afschuwelijke Jezebel. Ja, Echt een afschuwelijke kwijf. mag je niet zeggen, zeker niet van de kant van, maar het was wel zo. Zij was verantwoordelijk voor de dood van honderd profeten van Yahweh. Het verhaal van Elia vinden we in 1 Koningin 17 een werkelijk een boeiend verhaal. Het is niet heel erg lang, maar het is buitengewoon interessant om zijn levensverhaal nog eens een keer goed in alle rust te lezen. Het is echt, ik vind het genieten om naar hem, over hem te lezen. Dus laten we eens kijken wat we lezen over Elia, deze Tisbiet uit, uit Gilead. ja wij leeft, de, koning van is, de God van Israël, in dienst ik sta... De eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij ik het zeg. Dit spreekt Elia tegen koning Agab. Dus we zien hier dat Elia spreekt namens Yahweh. En dat hij ook hier het mandaat heeft gekregen om de hemel te sluiten. En dat pas weer begint met regen wanneer Elia dat zegt. Hetzelfde mandaat als wat de twee getuigen straks zullen krijgen. Vlak voor de terugkomst van Messias, waar we, over, we lezen in de openbaring 11. Nou, Elia spreekt deze woorden en nadat Elia de kamer verlaten heeft, hebben Agap en Jezebel zich natuurlijk helemaal rotgelachen. Die denken, die vent die is gek, die spoort niet. Wie, welke mens heeft nou gezag over het weer? Nou goed, het blijft zonnig, het blijft onbewolkt voor een periode. En na een maand begint men toch wat eens achter de oren te krompen, ze Nou, het is wel erg droog. Maar goed, dat gebeurt al vaker in Israël. Dus de mensen waren niet helemaal geschokt. Bovendien hadden ze enorme voorraden, zeker de koning en zijn familie. Dus reden voor zorgen was er evenwel nog niet. Maar na een jaar was er nog steeds geen druppel gevallen. En toen kwam Agab erachter van... dat zou toch nog wel eens te maken gehad kunnen hebben met die vreselijke Elia. Dus Agab gaat op zoek naar Elia. We kennen dat verhaal natuurlijk. Ik kan het niet vinden. Maar na drie jaar uiteindelijk treffen Elia en de koning elkaar weer... Na drie jaar, van wanneer er geen druppel regen is gevallen. En die ontmoeting gaat zo. Aangap ging Elia tegemoet. En zodra zij, hij hem in het oog kreeg, riep hij uit: Bent u het Elia, die u die Israël in het ongeluk hebt gestort? Elia antwoordde: Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan. U en het koningshuis van uw vader. Omdat u de geboden van Jawe naast u hebt neergelegd en de baals bent gaan vereren. Wel nu, laat heel Israël naar mij toekomen bij de karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij me komen en ook alle 400 profeten van Ajera die door Isabel aan het hof zijn opgenomen. En hier gaat het om. Elia gaat hier ten overstaan van het volk en op ten overstaan van koning Agab een geweldige getuigenis afleggen. En dat getuigenis gaat, net zoals bij Mozes en net zoals bij de twee getuigen, voorafgaand en gepaard met tekenen en wonderkrachten. Het teken van Elia was in dit geval het sluiten van de hemel... zodat er geen regen meer viel en dat er geen dauw was op de aarde. Net zoals dat bij Mozes het veranderen van water in bloed was. Elia daagt Agab en zijn valse profeten dus uit tot een duel. En dat duel staat in 1 koning 18. En daar staat, Agab stuurde boden naar alle stammen van Israël... en liet ook alle profeten bij de karmel komen... Daar sprak Elia het volk als volgt toe: Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als Jawe God is, volg hem dan. Als Baal het is, volg hem dan. De Israëlieten zeiden evenwel niets. Toen zei Elia: Ik ben de enige profeet van Jawe die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Ze mogen als eerste een stier. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden, op de brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Dat is nog een voorwaarde aan. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen... maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen... en ik zal de naam van Yahweh aanroepen. De God die antwoordt met vuur... dat is de ware God. En heel het volk stemde hiermee in. Nou goed, de afloop van het verhaal is ons wel bekend. Elia maakt eerst de profeten van Baal belachelijk... waarmee hij feitelijk de druk op zichzelf enorm opvoert. Immers, de profeten van Baal waren bezig hun truc te doen... En Elia, het lukte niet, maar Elia moest zich ook nog maar bewijzen. Dus hij moet toch wel zeker van zichzelf geweest zijn. Stelt u voor dat het God niet had geantwoord met het vuur. Maar Elia wist wel dat God hem zou verhoren. Zijn gebed en zijn verzoek. En hij wist dat God natuurlijk de enige waarde is. Dus het is uiteindelijk, Elia is aan de beurt. Eerst hij de profeten van Baal belachelijk. maakt hij een paar flauwe grappen. En dan is hij aan de beurt. En om de druk nog eens wat verder op te voeren bij zichzelf... Laat hij wat water komen. Zegt iemand, dan zijn er zijn nog wat water onder u. Er zijn mensen die nog water bij zich hebben. Ik wil het allemaal hier bij me hebben. En ik ga het over het hout kieperen. Nou, kunt u zich voorstellen. drieënhalf jaar. Drie jaar. Drie jaar lang is er geen druppel uit de hemel gekomen. Alle beken staan droog. De rivieren staan droog. Het gebied en het, het vee vergaat bijna omdat er geen water meer is. En Elia loopt doodleuk een x aantal liter te verkwisten door op het brandhout te gooien, wat eigenlijk nou ook niet meer brandbaar is. Die islieten zullen gedacht hebben, waar is die hier al mee bezig? Als dit fout gaat, heeft hij echt een probleem. Hij heeft echt een probleem als dat fout gaat. Ik, ik zou niet weten wat er dan zou gebeurd zijn. Hij zou tot een rennen gezet moeten hebben, maar nee, dat zou hij niet overleefd hebben. Hij zet het ook op een remmen, trouwens, hè, uiteindelijk. Ja, ja, ja. Hij kan hardlopen, schijnt, hè? Ja, ja, ja. mooi is dat? Maar goed. Elia heeft dus echt een probleem als dit fout gaat, maar gelukkig komt het zover niet. Toen het uur van het graanoffer was aangebroken, hier zien we weer die time management die zo mooi aansluit, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Yahweh, God van Abraham, Isaac en Israël. Vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dat dit alles in uw opdracht heb gedaan. Geef mij antwoord, heer. Geef antwoord. Dan zal uw volk dit beseffen dat u Ja,we, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van Jawe sloeg in en verteerde het brandtoffer met brandhout, stenen, as en al. Zelfs de stenen vlogen in brand. Zelfs het water in de gel likte het op. Alle Israëlieten zagen het en allen vielen op hun knieën en riepen, Yahweh is God, Yahweh is God. Amen. En dat is ook het getuigenis dat Elia afgeeft, dat Yahweh God is. En hij geeft het af ten overstaan van koning Agab en ten overstaan van het volk Israël. Niet geheel toevallig betekent Elia ook... Yahweh Elohim. He? Yahweh is God. Een hele passende naam voor een getuige die profeteert dat Yahweh God is. Dat was de getuigenis, het getuigenis dat Elia hier af heeft gegeven. Dus Mozes en Elia als getuigen van Yahweh... maar met één heel groot verschil. Allebei gaat hun getuigenis gepaard met werken. Met prediking dat Yahweh God is... Maar er zit één heel groot verschil tussen beide getuigenissen. Namelijk, Mozes treedt op, namens Yahweh, tegenover Farao, symbool voor de wereld. Terwijl Elia optreedt tegen Agab, koning van Israël, en daarmee symbool voor Gods volk. Ze, ze hebben wel hetzelfde getuigenis, dat het Yahweh God is, maar ze hadden allebei een ander doelgroep. De ene getuigenis was gericht aan Israël en de andere aan de wereld. We gaan het een beetje afronden nou. We zijn deze presentatie begonnen met het lezen van openbaring 11. En over dit boek, openbaring is waarschijnlijk meer gespeculeerd dan menig ander boek ooit geschreven is. Want hoe lees je dit boek openbaring? Er zijn verschillende manieren om het te interpreteren. Wat ik zei, je kan het letterlijk nemen, je kan het figuurlijk nemen. Is het een boek voor troost of is het een boek dat geldt als waarschuwing? Goed, ik vind openbaring een ingewikkeld boek. Maar toch, zonder al te veel te speculeren, denk ik dat we er wat degelijk interessante lessen uit kunnen halen. We hebben gezien dat God buiten de tijd staat. Als hij praat over een dag, dan kan het zomaar een duizend jaar duren. Of andersom. Yeshua zei tegen Johannes in zijn openbaring dat hij spoedig zou komen. En spoedig is blijkbaar een periode van in ieder geval 2000 jaar. Maar hoe dan ook, voordat Yeshua terugkomt... Is het de kans voor de twee profeten om te profiteren namens Jahweh gedurende een periode van 3,5 jaar? En ze zullen getuigen namens Jahweh. En ik geloof dat deze twee, deze twee getuigen types zullen zijn van Mozes en Elia. Beide verschenen ze op de berg aan Yeshua. Terwijl ze over het Koninkrijk van God praten. Een voorafschaduw van het Koninkrijk op dat moment, op die berg, de verheerlijking. He, dat Koninkrijk waarin de mens niet langer. Heerst maar waarbij God gaat heersen voor een periode van duizend jaar. De symboliek van deze Sabbatdag die we vandaag mogen vieren. Het duizendste jaar, het zevenduizendste jaar. Het jaar van de rust, het jaar van de vrede en shalom. Zes dagen lang mogen wij ons eigen ding doen. De wereld zichzelf kunnen regeren. En we hebben gezien en constateren en concluderen dat dat toch eigenlijk niet het gewenste resultaat heeft gereik, ge, geleid. Maar over de Sabbatdag heerst, ja, ja wij zijn Zoon, Messias. Deze woorden uit de openbaring zijn ongeveer 2000 jaar geleden opgetekend. En de profetie moet nog vervuld worden. Yeshua is nog niet gekomen en de twee profeten hebben nog niet geprofiteerd. Twee profeten zullen opstaan. Twee getuigen. En ik vroeg de hamvraag, wie zijn deze twee getuigen? Wat is hun boodschap? De derde vraag die je zou kunnen stellen, waarom eigenlijk twee getuigen? Ja, volgens de Torah staat het getuigenis alleen maar op twee of meer getuigen dus sowieso moeten het er twee zijn anders is het geen geldige getuigenis maar los daar nog van, waarom twee getuigen ik denk één getuigenis voor Israël die al bekend is met Yahweh en één getuige misschien voor de wereld die nog niet bekend is met Yahweh ik kan u vertellen, mijn collega's op mijn werk en de mensen in mijn voetbalteam kennen Yahweh niet ze hebben nog nooit van Yahweh gehoord en als ik erover ga beginnen, dan zullen ze me ook niet meer zo goed helpen misschien wel op mijn, op mijn werk. Ze willen er niets over horen. Dus het volk, de wereld kent Yahweh niet. Nooit van gehoord. Miljarden mensen hebben van Yahweh niet gehoord. Israël daarentegen kent de naam Yahweh, maar al te goed. Net zoals koning ja Yahweh wel degelijk kende, maar hij gehoorzaamde hem alleen niet. Mozes introduceerde Yahweh aan de wereld... Elia introduceert Yahweh terug aan het volk Israël. Dat was de kern van hun getuigenis. Daarom denk ik dat twee getuigen... Eentje zal optreden tegen Israël. Eentje zal optreden voor de wereld. Immers, uiteindelijk, we van Jezaja... Zal iedereen... Je hoeft niet langer te zeggen... Ken Yahweh, want de hele wereld kent hem. Dat is omdat het werk van de twee getuigen... compleet zal zijn. De hele wereld zal van horen dat Yahweh God is. Want dat was de boodschap van deze twee getuigen... Oké, okay, ik, ik weet niet wie deze twee getuigen zijn en wanneer ze precies zullen komen. Misschien zijn het twee individuen, misschien zijn het kerkleiders, misschien zijn het complete organisaties. Ik weet niet wie deze twee getuigen zullen zijn. Wat ik wel weet is dat ze zullen komen in de geest van Mozes en in de geest van Elia. En dat ze zullen getuigen over Yahweh, dat hij de enige ware God is. Sommige mensen beweren dat het uitleggen van profetieën voorbehouden is aan de, de ware kerk, de enige ware kerk. Zij beweren, zij zeggen van onze geest is geopend tot begrip van Gods woord. En daarmee kunnen wij profetieën uitleggen. En daarmee kunnen wij de toekomst voorspellen. Ook aangaande deze twee getuigen. In het Torah lees ik dat wij ons helemaal niet bezig moeten houden met het voorspellen van de toekomst. Maar waar houden we ons dan wel mee bezig? Maar nou, dat heeft onze Heer Meester ons gelukkig heel simpel uitgelegd. Zoek het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dat is wat Yeshua ons leert. Niet de toekomst voorspellen. Maar wat is dan wel het doel van de openbaringen? Wat is het doel van profetie? Ik denk dat het uiteindelijk het doel van de profetie is om aan te tonen dat God in charge is. Kennis van profetieën is geen meetlat over hoeveel je al op weg bent naar Gods Koninkrijk. Profetieën zijn ervoor... ...om tot de erkenning te komen dat ja bij God is. Dat hij alle lof en eer toekomt. Zodat als er een profetie staat... ...hij komt uit dat wij kunnen zeggen... ...zie je nou wel? Ja, we wisten het van tevoren al. Hij wist het allemaal al. Hij is in charge. Hij is de enige ware God. Dat is het doel van, van profetie. Hij wist het van tevoren al en hij heeft het aangekondigd. En het is gebeurd zoals hij het zei. De profetie uit de openbaring hebben niet als doel om aan te geven wanneer Yeshua terugkomt, maar dat Hij terugkomt. En daar zullen deze twee getuigen de wereld ook op voorbereiden. En wanneer zij zullen komen, dan zullen ze het doen in de geest van de grootste profeten die geleefd hebben, hebben Mozes en Elia. En hun boodschap zal simpel zijn. Yahweh. Yahweh alleen. Hij is God. Amen. I don't know.